Uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Noord- en Zuid-Korea praten weer met elkaar. Hoge vertegenwoordigers van beide landen hebben elkaar ontmoet... bij de afsluiting van de Aziatische Spelen. Volgens Zuid-Koreaanse media zijn er afspraken gemaakt... over onderhandelingen die tot afname van de spanningen... tussen de twee landen moeten leiden. Die onderhandelingen beginnen binnen enkele weken. Noord- en Zuid-Korea vochten begin jaren 50 een bloedige oorlog uit... en zijn formeel nog steeds in oorlog met elkaar. In Pakistan is het hoogste aantal gevallen van polio gemeld sinds 2001. Dit jaar zijn er tot nu toe zo'n 200 meldingen. En in 2001 waren het er zoveel over het hele jaar. De meeste zieken wonen in het noordwesten van Pakistan. Taliban-strijders hebben daar vaccinatieteams aangevallen. De militanten beschuldigen artsen ervan dat ze spionnen van het westen zijn. In 2011 werd een Afghaanse arts gearresteerd... omdat hij zich inzette voor de Amerikaanse inlichtingendienst CIA... die DNA-materiaal hoopte te verzamelen.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 Het weer, vanmiddag steeds meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen in het oosten eerst nog bewolking. Mogelijk ook met een bui, maar daarna in het hele land zon. En het blijft droog met een maximumtemperatuur van 16 graden. Dit is Verkeersupdate. Verkeersupdate. Hier is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A4, hoogvliet richting Vlaardingen, staat file voorknopend ketelplein 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De verbindingsweg naar de A20 naar Gouda is dicht... A9, Amstelveen richting Alkmaar, ook door een ongeluk tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein, 8 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeer.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 is zin in ZFM. Z -M -M. Met nu Zandvoort op zaterdag. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort we're on the edge tonight. No shooting star to guide us.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 Een leuk zongfestival Deze van Emily The Forest. You're the only teardrops. Het is zeven minuten over drie uur. Welkom terug bij Zalvert op Zaterdag. Met in dit uur de volgende onderwerpen. Uiteraard de hoofdmoot om half vier. De evenementenagenda. Uitge evenementen een uitgebreide wederom. Want er gebeurt van alles in en rondom Zandvoort. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Half vier, de evenementenagenda. En kwart over drie gaan we natuurlijk weer schakelen... met onze speciale verslaggeefster voor vandaag, Lena van der Haak. Want afgezien van het feit dat ze vanavond zelf moet gaan zingen... En dat ze vandaag poes is. En dat ze vandaag poes is, dat is ook, <laughs> ons ook, ook, ook niet ontgaan. Zij zal even een voortgangsrapportage doen van de Korendag... die vanmorgen om half elf is begonnen. En uh, kijken wat er allemaal zingt, speelt... en zoal gebeurt rond de protestantse kerk. Dus uh, genoeg reden om te blijven luisteren. Ook de tweede uur naar ZFM Zandvoort op deze zonnige zaterdagmiddag. En natuurlijk veel muziek. Ja, wat dacht je, van deze plaats? Hier is Prayer in C. We gaan uh, de Robin Schulz remix draaien. De CEO van Lillewood en de prik. ...bij CFM ook de voetbalwedstrijden in de gaten. De veteranen speelt vandaag tegen Edo, daar staat het 1 tegen 1. En uh, ja, SCW tegen SV Zalvoort is de andere wedstrijd. Daar staat SV Zalvoort 1-0 achter op dit moment. Tegen de wedstrijd SCW gaat het helaas niet zo goed voor SV Zalvoort. toen ik het gezegd had, werd er wederom gescoord. Op dit moment 2-0 achter... En we gingen even naar Frankrijk toe, samen met Toe Frans. hoorde de, de single van Mike Oldfields. Ja, vandaag de hele dag, korendag in de protestantse kerk hier in Salford, Een geweldige, beestachtige boel al daar. En we gaan weer contact opnemen met Lena die daarbij aanwezig is. Goedemiddag nogmaals, Lena. Ja, goedemiddag. Hier is de kittige kat weer. Ja, poesje. <laughs> Hallo, poesje. Dag. Hallo. Ik voel iets. Oh, het is een hondje. Oh. Ik schrok helemaal als poesje zijnde dat er een hondje even tussen mijn benen liep. Het oh, kan zomaar gebeuren. Hoe gaat het? Ja, het gaat hartstikke goed. Het weer is perfect. Uh, mensen weten de kerk te vinden. Het uh, is vol en het blijft vol. Uh, dat betekent eigenlijk dat er heel veel uh, ja, ja, verloop is eigenlijk van, uh, van mensen. Mensen lopen in en uit. Uh, dat zien we ook wel aan de collecten. want uh, ja, de die zijn goed gevuld. Maar het kan altijd beter worden. Dus ik zou zeggen, kom dan en doneer flink. Helemaal goed. Even, uh, even, even, over, nog even over die veiling. Wat voor, uh, wat voor uh, dingen worden er zo al geveild voor het goede doel? Uh, wat er allemaal geveild wordt, ja, dat is van, dat is van alles. Maar het zijn vooral eigenlijk uh, uh, zelfgemaakte werken. En uh, objecten zoals schilderijen, uh, doeken, uh, taarten. Uh, dat soort dingen allemaal. Dat wordt eigenlijk uh, geveild. En allemaal voor het goede doel dierenthuis land. Ja, inderdaad. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat uh, vanavond gaat lopen. Hoe laat gaat hier uh, veilig plaatsvinden? Nou, ik denk eigenlijk rond uh, half negen, kwart voor negen. Oh. Oké, okay, dus iedereen uh, eerst even snel thuis eten... en dan weer terug naar de protestantse kerk. Ja, en snel terug, want uh, ja, de kerk heeft natuurlijk een beperkt aantal plaatsen... en uh, zoals de vorige jaren uh, ons uh, leert uit ervaring... dat het echt gewoon zo ontzettend druk is... Dat je mensen echt uh, tot het met de met uh, buiten helemaal staan om een glimp maar op te vangen van ons. En ja, dat is zonde als je, als je er gewoon net niet bij kunt zijn. Dus ik zou zeggen: kom echt op tijd. Voor zowel de feiling als het optreden. Geweldig, hartstikke goed. Wat is er momenteel allemaal aan de gang en wat staat er op uh, korte termijn te gebeuren? Nou, op dit moment heeft een koor geruild. Dat betekent dat de Starlights die uh, die zouden om kwart over twee zingen, maar die zingen nu om uh, kwart, die zingen nu en uh, die hebben geruild met Popcorn Cheese. Op zich maakt het allemaal niet uit, want het programma is het verloopt uh, qua tijdsbestek gewoon hetzelfde. Uh, verder, uh, ja, op dit moment staat uh, in te zingen uh, Koordaat uit Boerden. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. En op dit moment achter bij de garderobe staat, uh, ja, staat het koor wat zojuist gezongen heeft. En dat was uh, ontzettend leuk. En uh, het is ook leuk aan de kleding dat iedereen, uh, elk koor heeft zijn eigen... Ja, dresscoat of outfit. En uh, sommigen hebben zelfs echt uh, nagedacht over het thema Dierendag. En die zijn bijvoorbeeld, hebben bijvoorbeeld allemaal een, uh, een zwarte broek aan en een tijger uh, t-shirt um, nee, ja, of een tijgersjaaltje om of een tijgerpanty. Ja, dat is natuurlijk heel leuk omdat mensen dat toch uh, echt uh, uh, meedoen met het gevoel van, uh, van Korendag. Dat je echt uh, uh, ja, meedoet zeg maar, aan het thema. Dat, dat is hartstikke leuk om te zien. Oké, okay, uh, nou, ik zou zeggen, uh, ga, ga zo door. We komen om kwart over vier nog even bij je terug... voor de stand van zaken en uh, eventue eventuele dingen die op dat moment staan uh, te gebeuren. Bedankt ja. voor deze update, uh, Lena, en we komen met een uurtje weer bij je terug. Nog even één uh, korte, korte vraag, Lena. Ja? Een van de collega's van CFM, Hans Wassenaar... die gaat ook uh, vandaag uh, bij jullie zingen, als het goed is, op Korendag. Oh, dat kan. Heb Moana? je hem je al gezien of niet? Uh, nee, bij welk oor zit hij? Ja, dat is juist de vraag ja, die ik aan jou wilde stellen. Ja, dat ja, het die zoeken wabbelen ik... niet. <laughs> uit welke, uh, uit welke uh, plaats? Hij is te herkennen aan, uh, aan een CFM-jack wat hij aan heeft. Oh, en als het goed is, word er ook... goed als het goed wordt er ook gefilmd door CFM? Oké, okay, nou, ik zal, uh, ik zal even mijn ogen goed kost doen ja. en, uh, en kijken. Want een kat heeft goede ogen, hè? Ja, daarom. Ik heb ook nog zeven levens, dus het komt helemaal goed. Oké. Okay. Oh. Zeg, tot kwart over vier. Ja. Tot, tot dan. dan. Lena, Doe. dankjewel. En dan komt jullie plaatje aan, hè, die jullie vanavond gaan doen. Fox on the run. Hier is Sweets. En als je nou naar de website, uh, website en uh, de webcam kijkt van uh, CFM, wwwzvm dan zie je dat hij als een waanzinnige door de studio heen aan het rennen is. De Fox on the Run. Albert, oh, jou Fox. Loike, <lacht> hè? de suïte Fox on the Run, een van de nummers die de Singers vanavond gaan uh, brengen. Tijdens Corendag 2014. Om in de teken natuurlijk van Tieren Dag, maar dat had je waarschijnlijk al door. Vervolgens vanmiddag twee voetbalwedstrijden. Veteranen 1 spelen tegen Edo. Daar staat het inmiddels 2-2. Doelpunt nummer 2 gescoord door Ferry Nanai. En uh, ja, de Zalvoort 1 uh, heren die spelen vandaag uit tegen SCW. Helaas is daar weer gescoord door de tegenstander. Dat gaat echt niet zo best door voor de heren van SV Zalvoort. Tussenstand van die wedstrijd 3 tegen 0. En hier is Madonna. Het begint tijd he, voor Madonna uh, Plaats van haar uit de jaren 80. Dat was de Material Girl bij CFM. Ja, het is weer tijd voor een uh, kort berichtje voordat we opgaan naar de evenementagenda. Ja, en het is ook een heel leuk evenement. Het uh, speelt zich morgen af en past nog wel een beetje met, uh, met, bij Dierendag. En het, gaat, het heeft alles te maken met schapen, want het uitzwaaien van de schaapsherders is morgen. Morgen nemen de schaapsherders Marijke en Daphne... met hun kudde van 300 kempische heideschapen... afscheid van de Amsterdamse waterleidingduinen. Gelukkig niet voor al te lang, want na de winter... komen ze in de voorjaar weer terug in het duin. Iedereen die de herders en hun schapen nog even gedag wil zeggen... is van harte welkom tussen 11 en 5 uur morgen... op het speelveld bij ingang Pannenland. De schaapskudde gaat nu eerst nog twee maanden... in een ander duingebied in Noord-Holland grazen. In de wintermaanden zijn de schapen thuis bij Herder Marijke... Waar ze vanaf begin volgend jaar hun lammetjes gaan krijgen. Ook voor amateurfotografen en amateurfilmers. Een prachtig mooi evenement om mee te maken. Dat morgen allemaal tussen 11 en 5 uur. Op het speelveld bij de ingang Pannenland. Oké, okay, zometeen dus de evenementagenda. De evenementen voor de komende dagen hoor je. dan bij CFM Salfoort. Maar die is toontje lager. En ben jij ook zo bang? Ik ben behoorlijk bang dat de SV Salford 1 de wedstrijd gaat verliezen helaas. Motel 3-0 achter tegen SCW. En de heren van de Veteraan 1 die gaan lekker door met een 2-2 stand. Ferdin die scoorde het tweede doelpunt. Zo hebben we dat ook weer rechtgezet. Het is half vier tijd voor de evenementagenda. Zoals ik al zei, luisteraars helemaal in het begin. Zandvoort is een cultureel dorp dit weekend... Met uh, drie grote evenementen. Uh, ik ga ze nog even bij u uh, bij langs. Allereerst Villa Kakelbond. En dat is in het Zandvoorts Museum, is momenteel omgetoverd tot Villa Kakelbond. Een expositie waar zowel beeldkunstenaars Zandvoort. als creatieve Zandvoorters hun kunstwerken tonen. Onder andere een aantal vrijwilligers afkomstig van het museum. Het ontmoetingscentrum Zandstroom en Studio 11 en nu Unicum hebben uh, deelgenomen en tonen hun kunstwerken. En dat, duurt allemaal tot, dat is vrijdag dus begonnen en het loopt door tot en met november dit jaar. Een prachtige expositie in het museum aan de Svaluweestraat nummer 1. Uiteraard, zoals we van vermeld, vandaag de Korendag. Dat doet vanavond allemaal nog tot 10 uur. Er is een huizenveiling veiling rond de klok van half negen, 9, 9 uur. En met wel 21 koren, dat is vanmorgen begonnen. Dus dat loopt door tot vanavond 10 uur. En we hebben natuurlijk dit weekend ook Kunstkracht 12 een, uh, vandaag en morgen... Vindt van 12 tot 5 uur de jaarlijkse open atelierroute plaats. Uh, zeker door kunstminnend Zandvoort mag dit niet gemist worden. De start van de atelierroute is de voormalige brandweerkazerne aan de Duinstraat en de, die de gemeente voor dit evenement speciaal ter beschikking heeft gesteld. Dan uh, gaan we verder. Koerendag hebben we gehad. Koerendag toch eens voor het goede doel. Dus donaties komen allemaal ten goede van het dierenasiel maar Land. Dan vanavond ook eerder in het programma... reeds besproken met de heer Van Buringen. Het American Roots Country and Blues Concert. En voor de derde keer wordt dit concert gehouden. American is een verzamelnaam voor een muziekstijl... waar een grote verscheidenheid aan artiesten bij valt in te delen. Over het algemeen is dit muziek afgeleid... van de authentieke country, folk en blues in een modern jasje. Ook de muziek van Ilse de Lange en Waylon... valt onder deze stijl. De volgende artiesten gaan vanavond voor u optreden. Michael Mich Mich Mich Knobbe, Volk Americana, woonachtig in Zandvoort... De Double Pickers, Bluesgrass en natuurlijk de ene, the one and only Zandvoortse Blues Band, Logans Blues Band en met speciale gasten. En daar hebben, nog, daar hebben ze nog geen uiting over gedaan wie dat dan worden. maar u kunt van mij aannemen dat dat hele special guests zijn. Het concert begint vanavond om 8 uur en om 7 uur gaan de deuren open. De kaartverkoop kan aan de kassa en die kost een 10 euro per stuk. Dus vanavond American Roots Country and Blues concert in het theater De Krocht. Dan gaan we morgen biljarten vanaf drie uur in het gezelligste en eenvoudigste biljartspel dat er bestaat. En iedereen kan hier aan meedoen. Je hoeft alleen maar met een witte bal de rode bal, te de rode bal te raken. Er is één probleem, er staat namelijk een bokkie in de weg. En zo noemen ze dat dus ook het bokkie-biljarttoernooi. Opgeven kan telefonisch of aan de bar. En waar moet u dan heen? Naar Niemand minder dan naar Lauwel en Hardy. Halterstraat 46. Dus morgen vanaf 3 uur. bokkie biljarttoernooi. toernooi Meer informatie kunt u vinden op www.laurelenhardy.nl. www.laurelenhardy.nl. En dan uh, de burlwandelingen. Tijdens deze wandeling door de Amsterdamse Waterleiding neemt uw gids u mee naar de beste plekken... om br brullende herten en strijdende herten te zien. Een fantastisch schouwspel en dat u zeker niet mag missen. En dat is morgen, en dan hebben we het over de Amsterdamse waterluiding het is een heerlijke wandeltocht. Het kost 6,50 euro per persoon, een kind 5 euro tot en met 8 jaar. En dat is dus morgen om half 4. En noteert u dat maar vast, morgen dus om half 4 een burrelwandeling... die wordt herhaald op 9 oktober, op 11 oktober en op 12 oktober. En ze beginnen allemaal om half 4. Meer kaarten kunt u verkrijgen bij het VVV Zandvoort. En telefonisch meer informatie kunt u krijgen op 023-573-7933. 023-573-7933. En ik attendeer de kinderen vooral met name op 14 oktober. Want dan is er een speciale kinderburrelwandeling georganiseerd. Meer informatie nogmaals bij het VVV Zandvoort. Dus 5 oktober, 9 oktober, 11 oktober en 12 oktober allemaal om half 4. En een speciale kinderburrelwandeling op uh, 14 oktober. Dan hebben we morgen een open dag bij uh, autobedrijf Zandvoort BV. U bent vanaf 11 uh, uur van harte welkom om bij autobedrijf Zandvoort even naar binnen te lopen en daar te gaan kijken... wat er allemaal mogelijk en onmogelijk is... op het in- en verkoop van nieuwe en van gebruikte auto's... onderhoud en reparaties van alle merken. Dat allemaal morgen bij autobedrijf Zandvoort vanaf 11 uur. Dan morgen is het 5 oktober, zoals gezegd... dan hebben we tijd voor ook weer Culture at the Beach...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 De kaarten zijn verkrijgbaar bij de vier deelnemende beachclubs of een van de leden van de Lions Club Zandvoort. De kosten per persoon bedragen 75 euro. Maar dan krijgt u ook wel wat voor Culture at the Beach morgen vanaf 5 uur. Dan even uw aandacht voor een boekpresentatie morgen om uh, 4 uur in het wapen van Zandvoort. Want dan uh, onze dorpsgenoot Rika Jansen, ook wel bekend als Zwarte Riek. Uh, ...hoopt volgende week haar 90-jarigste verjaardag te vieren. En Kees Rutgers heeft dat allemaal uh, in, heeft haar levensverhaal in boekvorm uh, doen, het levenslicht zien doen. De presentatie is morgenmiddag allemaal op In het Wapen van Zandvoort vanaf 4 uur. Het boekpresentatie van Rika Janssen, 90 jaar, hoopt ze volgend jaar, volgende week te worden. In ieder geval al vanaf hier van harte gefeliciteerd... En ik hoop dat het een gezellige middag wordt in het Wapen van Zandvoort. Morgen om 4 uur. Dan is het morgen ook tijd voor het eindfeest van Mango's en Bruxelles. Het laatste feest van het zomerseizoen. Na een lange tijd uh, weer in witte sferen. Trek je tirolerpak pak of iets andere leuke outfit aan. En geef je op als team en kom of kom aanmoedigen op het Zandvoortse strand. Dat begint morgen allemaal vanaf 2 uur. En dan hebben we het over Mango's Beach Bar en Bruxelles... Strandafgang 14 en 15. Het eindfeest van mango's en brussels. Liefhebbers, u mag het niet missen. Dan gaan we naar dinsdagmiddag. Dan is het weer tijd voor cinema-nostalgie. Dan hebben we het over de Pink Panther de Vierde. The Revenge of. uit film uit 1978 met niemand minder dan Pieter Sellers. En dat begint allemaal om 1 uur op deze dinsdagmiddag. De prijs per persoon zes of zeven euro. Dat hangt af of je met de belbus gaat, te ja of te nee. Dan hebben we het natuurlijk over Circus Zandvoort Gasthuisplein nummertje 5. Meer informatie kunt u vinden op www.circuszandvoort.nl. www.circuszandvoort.nl. Aanstaande dinsdagmiddag vanaf 1 uur... Cinema Nostalgie, The Pink Panther, De Vierde, Revenge of... uit 1978. Dan gaan we naar 10 oktober. Dan is het weer tijd voor de pubquiz. Quizzen of quizzen, dat is de vraag. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm... en van commentaar voorzien door quizmaster Joop van Ness Jr. Dat speelt zich allemaal af in Café Koper. Dat begint allemaal om 9 uur, die 10e oktober. De prijs per persoon bedraagt 2,50 euro. Meer informatie over de pubquiz in Café Koper... kunt u vinden op de website www.cafekoper.nl. www.cafekoper.nl. En dan gaan we naar de Jazz aan Zee, zaterdag 11 oktober. Zaterdag 11 oktober om 4 uur met niemand minder dan Saskia Laroe En jazzliefhebbers weten dan dat we het over ja, laten we zeggen, de Nederlandse Miles Davis hebben... De dus die jazzavonden vinden elke tweede weekend van de maand plaats in het gezellige café-gedeelte van het strandpaviljoen Talassa. De toegang is altijd gratis. Uw gastheer in het jutteltje is uiteraard Ton Ariensen. Indien u wenst te eten of na te optreden, reserveer het dan via Talassa En meer informatie kunt u vinden op www.talassa.nl. Saskia Leroux, de Nederlandse Miles Davis. Eén moment. Gaan we weer? Dan gaan we naar zondag 12 oktober. Dan wordt er weer gejazzd. En wel in Zandvoort met Hermine Duurlo. En dan heb ik het over jazz in Zandvoort. Ook dit uh, ja, seizoen kunt u weer genieten van Hermine Duurlo. Uh, de jazzconcert in theater de krocht zijn inmiddels een begrip geworden... in de Nederlandse jazzscene. De muzici komen maar al te graag concerteren in deze prachtige theaterzaal... die over een uitzonderlijke akoestiek beschikt. De toegangskaarten bedragen 15 euro per concert... Dan heb ik alles dus over Gebouw de Krocht. Het begint morgen, uh, 12 oktober allemaal om half drie uh, in de Gebouw de Krocht. En dan genieten van saxofonist Hermine Duurlo. En meer informatie kunt u vinden op www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl En ook... Heel veel te doen dus. Ik ben er nog niet. Nee, maar oké, we kunnen wel uren doorgaan natuurlijk. Oké, okay, nog, nog twee. Nog twee. Dan ben Heel ik snel klaar. dan. Ja. Circuit Park Zandvoort, 10, 11 en 12 oktober. Uh, drie dagen DNRT-finales. Meer informatie kunt u vinden op www.cpz.nl. www.cpz.nl. En last but not least, zet het vast in uw agenda... ...Nederlands, kamp, of, Nederlands Kampioenschap kanalenpellen Pellen... ...zaterdag 25 oktober. Het vijfde Open Nederlands Kampioenschap kanalenpellen Pellen. En dat wordt natuurlijk allemaal gehouden in strandpaviljoen Talassa. Dus zet maar vast de kruis door zaterdag 25 oktober. Wat, wat, wat snelheid. Wat snelheid. Gelooflijk. Wat een evenement in, in Salvoort. Het gaat maar door en het gaat maar door. Morgen is CFM bij drietal evenementen aanwezig. We hebben onder meer Kunstkracht 12... ...waar een verslag even van ons ter plekke zal zijn. Verder... Zijn zijn we bij autobedrijf Zalvoort. De inloopdag morgen in uh, Nieuw-Noord. En ook bij het uh, slotfeest, het eindfeest van Mango's... is CFM aanwezig. Dolly Tempierik en Maurice Wilder... zijn de twee verslaggevers die morgen op pad zijn. En hier is de Mama's en de Papa's. Lekker en gauw houden bij CFM op de zaterdagmiddag. Jorden, de mama's en de papa's en de California Dreaming. Maar we de wedstrijden, de voetbalwedstrijden vanmiddag voor je in de gaten. Ik kan melden dat de heren van Veteranen 1 bij Rust 3-2 staan tegen Edo. De rest hoor je straks weer bij Zonvoort op zaterdag. Nee, nee, heb je wat te vertellen? Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. zeggen? Ja, in de snelheid. Uh... In de snelheid, nou ja. Van, uh, er, zijn zo, er zijn zoveel evenementen, Albert-Jan. Ja. En er zeggen nog sommige mensen. Er gebeurt zo weinig in Zandvoort. Ja, maar. Schaam je. Eén oplettende luisteraar. Dat gaan we toch eventjes rechtzetten, Want uh, jazz in Zandvoort. Daar hebben we het dus over 12 oktober. Met Hermine Deurlo. Uh, er staat een plaatje bij van een saxofonist. Dus ik dacht, een saxofonist. Maar dat is het niet. Want wat is het wel wat, wat ze instrumenten bespeeld... Jeutje. Ja, een harmonica. Een harmonica, ja. maar niet zomaar een harmonica. Nee, nee, nee, nee. nee. We, we zoeken het er even op, hoor. Want, want... Wat in de evenementagenda van de VVV staat gewoon het algemene Een gang. chromatische. Een chromatische, oké. Okay, een chromatische mondharmonica. Dat allemaal op 12 oktober met Hermine Deurlo Jazz in Zandvoort. Op de, op de 12 oktober om half drie in Theater De Krocht. We gaan naar de Formule 1. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, want de kwalificatie van de Formule 1-race is vanmorgen verreden, Albert-Jan. Ja, en de strijd om de koppositie in het WK Formule 1 blijft ongemeen spannend. Vanmorgen, vroeg, als de, vanaf 7 uur was de kwalificatie... wist Nico Rosberg zijn Mercedes-ploeggenoot dus Lewis Hamilton... voor te blijven in de kwalificatie voor de grote prijs van Japan. De Duitser vertrekt zondag van pole position. Rosberg, nummer 2 in het huidige stand, zet een tijd neer van 1.32.5... Leider Hamilton moest, moest 0,179 seconden toegeven. De fin Valtteri Bottas reed met zijn bolide van Williams... na een derde tijd 1,33,1. Het is al de achtste pole van dit seizoen voor Rosberg. Regerend wereldkampioen Sebastian Vettel... die vanmorgen zijn vertrek bij Red Bull aankondigde... eindigde als negende in de kwalificatierace. Het is al de achtste pole van dit seizoen voor Rosberg. Hij won vier races, de vorige Grand Prix in Singapore viel de Duitser uit... en moest hij de koppositie in het kampioenschap afstaan aan Hamilton. De Brit uh, leek er in de kwalificatierace op Suzuka niet helemaal bij met zijn hoofd. Mogelijk waren zijn gedachten nog bij de crash eerder uh, de, uh, deze zaterdagmorgen in de derde vrije training. Hamilton vloog toen uit de bocht en boorde zijn bolide in de bandenstapel. Het team van Mercedes moest vervolgens hard aan de slag... om de Mercedes weer rij klaar te krijgen voor de kwalificatierace. Dus morgen, en die uitzending begint op dat speciale net... om 6 uur morgenochtend, dus uh, Formule 1-liefhebbers vroeg op. Op Nico Rosberg. Op 2 Lewis Hamilton. 3 Valerie Bottas. En vier, Philippe Massa. Dus uh, morgenochtend vanaf 6 uur de grote prijs van Japan op Suzuka. Ben ik wel even benieuwd. Ga jij hem live volgen? Ik ga live kijken. Ja, echt waar? Echt ja, ja, waar? Wekkertje? Ja, eh. Je ja, zet het wekkertje heetje. en dan uh, komt het helemaal goed. Komt helemaal goed. Oké. Okay. Nog 10 minuten te gaan in uur 2 van Zalvend op Zaterdag. Ik krijg nog een paar lekkere platen voor ons. Waaronder deze uit de hipparade. She is alle Farmer en she moves. Far away. Even met z'n allen lekker mee met deze van alle farben, Je De Sea Moves. leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En onze website CFM Zandvoort is totaal vernieuwd. Dus ga hem zeker bezoeken op www.zfmzandvoort.nl And sing. Well, just you watch me, girl, and then you get know to the It's easy when you feel the beat and the rhythm. Eetje zomer, heel Op de radio bij CFM. Je hoort veel veren en Galaxy en Dancing Tides. Alweer aan het einde gekomen van dit uur van Soft op zaterdag. Zometeen zijn we er nog een uur lang. Graag tot zo en Girl, minute, 60 in ieder geval Ellen